Citydijkers met het NOS-journaal. Het Westen heeft voor het eerst details gegeven over eventuele sancties tegen Rusland... als het besluit tot een inval in Oekraïne. Volgens voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie... zal Rusland dan worden afgesneden van internationale financiële markten. Ook zal het land dan de toegang tot essentiële goederen uit Europa worden ontzegd. De Amerikaanse president Biden en zijn Russische ambtgenoot Poetin... staan in principe open voor een topoverleg over de situatie rond Oekraïne... De Franse regering heeft dat bekendgemaakt nadat president Macron en met zowel Biden als Poetin had gebeld. Het was voor de tweede keer dat Macron in korte tijd de Russische president Poetin aan de lijn had. In het eerste gesprek benadrukten beide presidenten ook al dat het belangrijk is om tot een diplomatieke oplossing te komen. Maar topoverleg zou wat Frankrijk alleen betreft alleen kunnen plaatsvinden als er geen inval komt. De brand in een appartementencomplex in Kaag is onder controle, meldt de brandweer. Het vuur brandt nog wel en de brandweer verwacht dat de brand nog lang door zal branden vanwege de bouw van het complex. De brand brak afgelopen avond uit in Kaag. Dertig bewoners moesten worden geëvacueerd. Ze zijn opgevangen in een hotel. Een man op leeftijd wordt nog altijd vermist. De brandweer houdt er sterk rekening mee dat hij nog in het brandende pand zit en niet meer in leven is. Brandweerlieden blijven wel naar hem op zoek. Een Nederlands marineschip heeft ten zuiden van Curaçao een drugstransport onderschept... Het ging in totaal om 224 kilo cocaïne. De partij Drugs lag aan boord van een boot... die door de zijner majesteits Friesland werd ontdekt op een bekende smokkelroute. Het marineschip loste bij de achtervolging meerdere waarschuwingsschoten. De drie smokkelaars gooiden de lading Drugs daarop overboord en wisten te ontkomen. De partij Harddrugs werd door de marine vervolgens uit zee opgevist en in beslag genomen. Het weer wind stoten met hevige buien. In de loop van de nacht neemt de wind wat af in kracht...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 Amsterdam is veel te ver Maar ja, je wil jezelf nu bewijzen Lieve schat, dat vind ik niet erg Niemand wist waar ik heen ging Ik wist het zelf niet eens Alles uit mijn handen neem Je nam me zomaar mee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 me. ZANG City belt, then you <laughs> fucked me over Something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 And she's gone, gone, gone, gone Baby's gone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 Vanavond de Donnie uitgegeven. De best besteden donnie van mijn leven. Want als ik de junk geen money had gegeven, dan kon je nu niet achterop. Ja, kon je nu niet achterop. Oh. Zag je staan met je hoge hakken, rode lakken, zo'n sexy, zo'n klasse. En werd verblind door je oorbellen. Sorry, vergeet mezelf helemaal voor te stellen. Maar na mijn sef mag ik nu iets in je oor vertellen. Ik vind je seks geheim niet doorvertellen. Make nee, pressure, meisje, begrijp je wel. Ik heb een plekje vrij op mijn gezellen. We kunnen fietsen, flesje, wijn bestellen. Of dan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 Punt 9. CFS.